Zes uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. PostNL moet van de rechter zo'n 400 pakketsorteerders... met terugwerkende kracht loon betalen. Ze werkten via een uitzendbureau en verdienden ten onrechte... minder dan collega's die in dienst waren bij PostNL. De zaak was aangespannen door vakbond FNV. De eerste kamerleden van de VVD staan achter het besluit van fractievoorzitter Joritsma om Anne Wil Duttler uit de fractie te zetten. Joritsma stuurde Duttler weg nadat hij een kort geding had verloren tegen het blad Quote. De kortgedingrechter oordeelde dat het verhaal van Quote voldoende was onderbouwd. Dat ging over mogelijke belangenverstrengeling en een geldeiser die beslag had gelegd op een bedrijf van Duttler. Ook Volkswagen-dochter Porsche heeft in Duitsland een hoge boete gekregen in het dieselschandaal. Het bedrijf moet ruim een half miljard euro betalen wegens het plaatsen van speciale software om testresultaten te beïnvloeden. Daardoor leken de auto's veel zuiniger dan ze in werkelijkheid zijn. Syrië-ganger Aisha wil niet langer in de wijk in Maastricht blijven waar ze woont. Ze heeft de huur opgezegd volgens de woningcorporatie omdat ze zich daar onveilig voelt. Buurtbewoners waren in verzet gekomen toen bekend werd dat de vrouw na terugkeer uit Syrië een woning in de wijk kreeg. Voorlopig werd de woning bewaakt. Aisha ging vijf jaar geleden naar Syrië om met een Nederlandse jihadstrijder te trouwen. Het OM besloot haar niet te vervolgen toen ze terugkwam. En het is niet zeker of Ajax-speler Neres morgen mee kan doen in de halve finale van de Champions League tegen Tottenham Hotspur. Volgens Ajax-trainer Erik ten Hag is de Braziliaanse aanvaller niet helemaal fit uit de bekerfinale tegen Willem II van zondag gekomen. Het besluit hangt af van de komende training. Het weer wisselend bewolkt, vooral in het noorden kans op een bui. Morgen bewolkt en geruime tijd regen. Smiddags klaart het op, maar dan is er ook nog kans op een bui. En het wordt 11 tot 15 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan nog files met 10 minuten of meer vertraging op de A4. Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en Knopen te Meer. Een kwartier op onthoud. Op de ring van Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen Meer en Amsterdam buiten 3 Drie kilometer file. één rijstrook is dicht. De N242, Alkmaar richting Middenmeer. Tussen Sint-Pancras en Noord-Schaarwoude. Een kwartier. De N246, Beverwijk richting Westgrafdijk Voor de aansluiting met de N244. 10 minuten vertraging.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 Welkom dames en heren bij Zandvoort aan het Woord. Mijn naam is Bastian Tornet en ik ben uw presentator voor de komende twee uur. Aan mijn tafel zit mijn vertrouwde sidekick eh, vandaag eh, Marije Strobos en zoals jullie waarschijnlijk uh, heeft kunnen horen, hebben wij nu uh, sinds kort een nieuwe jingle. In deze jingle staat ook een beetje gelijk voor de kleine vernieuwingen die wij hebben aangebracht in ons mooie programma. We hebben namelijk enkele veranderingen aangebracht om het nog aantrekkelijker te maken. Zo zullen wij uh, weer gaan praten naar aanleiding van stellingen die wij voorleggen. Uh, dit geeft u uh, als luisteraar ook meer kans om te reageren op de stelling, want dat kunt u natuurlijk altijd nog direct reageren ...op onze uitzending. Door te bellen met 023 573 0393... ...of door een bericht achter te laten op onze Facebookpagina... ...Zandvoort aan het Woord. Of een tweet te schrijven met de hashtag Zandvoort aan het Woord... ...of de hashtag Zandvoort. Of u kunt eh, tegenwoordig ook mailen met redactie... zfmzandvoort.nl. Um, daarnaast gaan we uh, het natuurlijk hebben over... Uh, met nieuwe rubrieken uh, hebben we uh, tegenwoordig. Uh, een paar uh, hebben we er toegevoegd. En uh, we informeren u natuurlijk gewoon uh, met de wekelijkse column... en het culturele nieuws. Maar uh, nu als eerst... De gast van deze week. Ja, dames en heren. De gast van deze week is, dames en heren, Richard Buitenhek. Zeg ik het goed? Ja. Dat, uh, hij is van RBTC uh, Coaching. Um, en welkom Richard. Dankjewel. Uh, met hem gaan we het zo meteen hebben over de snel groeiende aantal coaches in Nederland. En dan heb ik het in het, over het algemeen over de lifestyle coaches en dergelijke. Uh, en dat gebeurt natuurlijk ook hier in Zandvoort. Er springen overal uh, coaches, uh, coach, uh, coachingbureaus uh, als paddenstoelen uit de grond. Uh, echter blijkt het zo te zijn dat het niet allemaal even... Uh, dat ze niet allemaal even goed zijn of voldoende zijn opgeleid. Uh, Richard zal ons vertellen waar we op moeten letten... en wat er in zijn ogen zou moeten veranderen in de wildgroei... Tegen, uh, om de wildgroei tegen te gaan. Uh, bestaat er een keurmerk uh, en een beroepsvereniging? Uh, moet de overheid ingrijpen of moet het gewoon aan de markt overgelaten worden? U kunt natuurlijk meepraten door te reageren op... De stelling. Lifestyle coaches en therapeuten... moeten net als psychologen en psychiaters ingeschreven worden... in het BIG-register om consumenten te beschermen. Dat is onze stelling van deze week. Dus lifestyle coaches en therapeuten... moeten net als psychologen en psychiaters ingeschreven worden... in het BIG-register om consumenten te beschermen. Reageer door te bellen met 023 573... 0393 of door een mailtje te sturen naar redactie@zfmzandvoort.nl of via Facebookpagina Zandvoort aan het woord of een tweet met de hashtag Zandvoort aan het woord of hashtag Zandvoort. Maar nu eerst uh, even een nieuwe rubriek. Bye. rubik zullen wij iedere week een vreemde regeling of wet behandelen die ons land rijk is. Deze week gaan we het hebben over het bijzondere macht van het welbekende CIJB. Uh, ooit wel eens mee te maken gehad, Marije? Helaas te vaak. Helaas te vaak. En Richard? Ik zou niet weten wat het is. Uh, uh, centrum, ja. uh, nee, Centraal in Kassenbureau. Oh, ja, ja, nee. <laughs> Dat is minstens elk jaar wel een keer. Nou, het Centraal in Kassenbureau is natuurlijk gewoon om boetes en dergelijke te innen uh, voor de overheid. Maar ook uh, als je je zorgverzekering niet betaalt, uh, wordt dat via het... Uh, uh, uiteindelijk uh, uit handen gegeven aan het CIEB. Uh, nu heeft het CIEB een paar rechten die in mijn beleving nogal vreemd overkomen. Uitgaande dat de overheid zichzelf ook aan de wet zou moeten houden. En het goede voorbeeld hoort te geven. Uh, um, uh, en in dat opzicht zijn de praktijken van het CIEB nogal vreemd. Uh, sinds de crisis hebben we vaak dingen gehoord over gewone incasubureaus die extreme verhogingen doorvoerden als er niet direct betaald werd... en tevens ook wel eens overgingen op bedreigingen van mensen. Nou, dan heeft de overheid daar heel adequaat op gehandeld... en heeft meteen de wet aangepast... waardoor er een strengere incassowet is ontstaan... waardoor er minder wandpraktijken zijn. Ik wil niet zeggen dat er helemaal geen wandpraktijken meer voorkomen... maar het is een heel stuk verbeterd. Echter, gelden deze regels voor de, uh, de, deze strenge incassowet, niet voor het CIB, terwijl het gewoon een incassibureau is. Een incassubureau mag namelijk maar 42 euro aanmalingskosten in rekening brengen, plus de wettelijke rente over het bedrag wat de persoon schuldig is. De wettelijke rente wil wel variëren, maar ligt vaak rond de 6 tot 9 procent voor zo'n dag. Het CIB-echter mag bij niet betalen vele hogere verhogingen doorvoeren. Een boete van 52 euro wordt bij de eerste verhoging al zo'n 130 euro. Dat is een verhoging van meer dan 100 Mocht je dan nog niet uh, uh, betalen... gaan ze zelfs over naar 250 euro, 400 euro en 750 euro... Als uh, ik als klein bedrijf dergelijke verhogingen zou mogen doorvoeren, uh, dan zou ik eigenlijk alleen maar van de verhogingen en de aanmaningen kunnen leven. Um, en dat vind ik een beetje krom. Um, de, dan is het uh, iedereen kast ook verplicht om mee te werken aan betalingsregelingen. Echter, dat geldt ook niet voor het CEB. Um, zij, uh, zij kunnen pas gedwongen worden om mee te werken aan een betalingsregeling... als je eenmaal voor het kantongerecht bent beland. Uh, meestal gebeurt dat als het CEB een verzoek indient... om je rijbewijs af te nemen of te gijzelen. Nou, snap ik uh, de inname van het rijbewijs heel goed. Dat heeft vooral te maken met uh, boetes en dergelijke. En als je die heel lang niet betaalt, dan kunnen zij daar tot overgaan. Maar de tweede maatregeling is gijzeling. Nou... Kennen we waarschijnlijk allemaal de verhalen wel van vroeger dat mensen uh, een week gingen zitten en dat dan de boete voorbij was. Maar zo werkt de huidige gijzeling niet meer. Uh, je krijgt namelijk gewoon een oproep uh, voor de rechter. En het eerste rare, maar ware daarvan is dat je deze oproep niet per post krijgt. Uh, gewoon thuis. Nee, deze oproep komt te staan in een krant, wordt niet eens gezegd welke krant? maar een krant. Dus jij moet zelf erg goed opletten... dat jij uh, de krant leest... Uh, aangezien je dan opgeroepen kan worden voor het controlegerecht. Uh, uh, bij niet betalen natuurlijk van een boete. Uh, daarnaast uh, uh, kan de uh, rechter uh, dan laten besluiten... om het CBI over te uh, over mag laten gaan op gijzeling. Uh, dit betekent eigenlijk dat je voor elke boete... vijf dagen... Uh, uh, moet gaan zitten in uh, de gevangenis gewoon. Uh, de politie komt je ook gewoon ophalen bij jou thuis en, en uh, arresteert je en neemt je dan in gijzeling. Zet je vast in, het, uh, in de gevangenis en dan zit je. Als je vijf dagen gezeten hebt, of stel dat je meerdere boetes hebt, dan kan het oplopen tot maximaal 30 dagen. 30 dagen gezeten hebt, dan uh, uh, uh, ben je weer vrij, maar dan is je boete niet weg. Je moet nog steeds de boete geheel, het hele bedrag, betalen. En er wordt nog steeds niet meegewerkt aan een betalingsregeling. Het grootste probleem hiervan is dat het CEB eigenlijk ervoor zorgt... dat er mensen zijn die bijvoorbeeld zo'n boete niet kunnen betalen... nog meer in de problemen raken. Want, ja, sorry, maar als mijn baas mij opeens 30 dagen moet missen... omdat ik vast zit in de gevangenis, dan ben ik waarschijnlijk mijn baan kwijt. Um, wat ik het... het het meest vreemde aan vind, en eigenlijk een beetje ongehoorde aan vind, is dat de politie hier gewoon aan meewerkt. En het niet mogelijk is als er eenmaal een e uitspraak is van het kantongerecht... om daar alsnog in bezwaar mee in te gaan. Een vriend van mij heeft in totaal 15 dagen gezeten... werd opnieuw uh, een gijzelingsverzoek uh, ingediend... En uh, de, uh, hij moet weer vijf dagen gaan uh, zitten. Natuurlijk had hij gewoon ook de uh, boete kunnen betalen. Echter zit hij al uh, een redelijke lange tijd in de schuldhulpverlening. En daar werkt nou net de CEB niet aan mee. Ik vind dat een overheid niet... ...jouzelf meer in de problemen moet helpen. Zeker niet als zo'n schuldhulpverlening ook nog eens wordt betaald... Door de gemeente. Um, wat vinden jullie daarvan? Ja, volgens mij was de hele discussie ook waarom uh, in ervoor zorgen dat mensen dieper in de schulden komen. Dus mm het -hmm. is een vreemde zaak als de CIB ervoor zorgt dat nog meer mensen nog dieper in de schulden komen en wellicht hun baan kwijtraken. Mm -hmm. um, helaas zelf ook uh, <laughs> ervaring mee gehad. Nee, naja, niet, niet met CIB en gijzeling, maar mm -hmm. wel met schulden. Um, ja. Het is gewoon ontzettend vervelend als er schuldeisers achter je aan zitten en als je ook nog eens steeds dieper de put in wordt getrokken. Ja. Uh, schuldhulpverlening, daar kan ik ook nog wel wat over zeggen. Mm -hmm. ik niet doen. <laughs> dus ik vind het. Uh, uh, aan de ene kant hoor je de overheid roepen van ja, incassobureaus moeten uh, ja, ingeperkt worden, mogen niet zoveel meer vragen. Maar ondertussen, het CIB heeft uh, vrij spel in het doen en laten wat ze willen. Ja. Dus... Ergens gaat er iets niet helemaal nou, oké. Okay. Hoe vind je dat, uh, ja. Richard? Ja, ik vind het wel heel triest dat, uh, dat je inderdaad voor een parkeerboete of wat dan ook, dat je op een gegeven moment een boete kan krijgen voor duizend euro. Mm -hmm. uh, als je het steeds maar niet betaalt. En zeker als je inderdaad in de schulden zit, dan, uh, ja, dan kom, je, daar kom je gewoon nooit niet meer uit. Weet nee. je? En het vervelende is, een goede vriendin van mij die uh, zat jaren bij de. Schuldhulpverlening. Mm -hmm. En ze zegt, ja, ik krijg eigenlijk alle bedrijven wel mee om, uh, om in die betalingregelingen te gaan. Hè? Zodat ja. mensen dus, geeft mensen een, ja, een soort uh, basis salaris hebben. En voor de rest, na drie jaar, wordt het, uit, uh, wordt het mm -hmm. uh, gestopt. Alleen, de overheid die werkt vaak niet mee. Nee. En daardoor worden dit soort uh, trajecten dus heel erg, heel, heel erg ingewikkeld. En mensen gaan van de regen in de drup. Mm -hmm. En ja, dat is natuurlijk te triest voor woorden eigenlijk. Ja. Dat, uh, nou ja, dat was mijn constatering eigenlijk ook. Dat je dus gewoon... Nou ja, CEB is natuurlijk een van de meest extreme uh, uh, varianten. Uh, wat zij kunnen doen. Uh, maar dat, dat je dus in principe je baan kwijt kan raken. Je eigenlijk dieper in de schuld. Terwijl je eigenlijk aan kan tonen. En het allereerste, die vriend van mij die vastgezeten heeft... die heeft dus gehad dat die uitspraak is van vier jaar geleden. Ze zijn nu pas overgegaan op uitvoering van de arrestatiebevel. Het probleem is dat hij inmiddels weer een baan had. Hij was jaren werkloos. Hij kon het niet betalen. Hij had inmiddels weer een baan. En is nu zijn baan weer kwijt. Dat, uh, dus wat ik er erger vind is. Het is iemand die probeert uit de problemen te komen. En vervolgens wordt hij nog verder in de problemen gestort. En ik weet dat er genoeg te zeggen is over schuldhulpverlening. Of over allemaal dingen. Maar ik vind dit toch het eerste punt. De overheid zou toch zelf de eerste moeten zijn om het goede voorbeeld te geven en de mensen te helpen. En zeker als een gemeente betaalt voor de schuldhulpverlening, want die trajecten zijn niet goedkoop. Zo'n traject betaalt de gemeente, maar vervolgens gaat aan de andere kant de overheid het tegenwerken. Dat ja, vind ze ik hebben, ze hebben het wel eens onderzocht, hè? dat als uh, iedereen in de schuldhulpverlening gewoon alle schulden zouden kwijtschelden, mm -hmm. dan uh, zou het overal veel goedkoper zijn. Ja, ja, nou ja, dat is wat ik... Alleen dan krijg je natuurlijk de politieke discussie eigenlijk. Dat mensen zeggen van ja, maar andere mensen betalen wel ja. meteen. Weet je wel, dat, dat soort dingen. Um, en er zijn mensen die natuurlijk ook uh, wel door eigen schuld... in schulden terecht zijn gekomen. Dat ze gewoon echt te veel hebben besteld of, of, of gekocht. Dus ik snap die discussie wel. Ik vind alleen zelf, ik kom zelf ook uh, nogal uh, met... Nou, uh, uh, uh, uh, wegens de scheiding heb ik ook nogal wat uh, schuldproblemen gehad. En nog wel eens. Uh, en ja, het grootste probleem vind ik ervan... dat uh, de overheid eigenlijk weet wat de oplossing is. Dat, want inderdaad, als zij het zouden in één keer allemaal kwijt zouden schelden... en ervoor zouden zorgen dat de schulden wegvallen. Ten tweede, die mensen kunnen ook weer werken. Dus weer wat uitgeven. Dus uiteindelijk verdien je er ook weer mee. Maar dat, ik vind het wel... Ik, ik zelf uh, heb helaas ook in zo'n trek gezeten... Uh -huh. Um, maar het was voor mij de wijste les ever. Ever, ik, yeah. um, Niet alleen um, het feit... ik heb echt keihard moeten knokken ook om, om hulp te krijgen. Mm -hmm. Dat is dus wat ik zeg van de discussie. Um, maar ik heb ook heel veel dingen ervan geleerd. Yeah. En um, in die drie jaar word je volledig gestript van je mens zijn. Want je mm -hmm. bent, feitelijk ben je niks meer. Je bent een, een dossier. Um, je, je kan vrij weinig, want je bent beperkt. Dus het mm -hmm. is ook nog eens... Uh, op de blaren zitten. En dat vind ik... dat is je eigen verantwoordelijkheid ook. Mm -hmm. acht hoe de schuld is ontstaan. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die eruit komen... die er geen ene ruk, om het even zo, van, om het zo te ja. zeggen... hebben geleerd... en gewoon op dezelfde voet verder gaan. Ja. En dus ja. om te dan zeggen van... oké, okay, laten we het allemaal kwijtschelden... en dan kunnen die mensen weer verder. Dat vind ik dan wel een hele moeilijke stelling. Omdat ik wel vind dat je... Um, als je zo'n traject gaat... het is niet een vrij brief om maar door te gaan... met het leven wat je had... Nee, oké, okay, dat snap ik. Maar dan zou je wel bijvoorbeeld kunnen kiezen voor een traject. Dat je zegt van nou: één keer, je kan één keer in zo'n extreme schulden terechtkomen. Dat het dan wel met hulp uh, je kwijtgescholden wordt. Uh, maar. Ga je vervolgens op dezelfde manier weer verder. En je komt dan weer in de schulden, ja, dan moet je er op een andere manier. Dan moeten er andere maatregelen getroffen worden. Dan moet je onder bewind ten alle tijden. Ja, ik ben ontzettend dankbaar dat het bestaat. Dat, Uit, ja. En dat ik dat ik uh, die drie jaar heb kunnen doen en wijze lessen ervan heb geleerd. Mm -hmm. um, dus voor mij was het echt. Uh, het, aller, het klinkt echt heel krom dat te zeggen hoor, maar het was het allerbeste wat mij kon overkomen. Oh. Mm -hmm. Ook omdat je de kijk op de ik heb echt mijn kijk op de wereld heel erg veranderd. Oh. Daardoor. Ja, want ja. Um, op een gegeven moment... nederigheid is echt een groot goed... op het moment dat jij niks hebt. Ja. En um, als ik zie wat er soms gebeurt om mij heen... en gebeurde in die drie jaar om mij heen... met mensen die in dezelfde situatie zaten... en dacht ik soms van... jongens, kom op, weet je? Wees mm -hmm. dankbaar. Wees mm -hmm. da en en dat, is, dat vind ik het hele moeilijke aan dit soort trajecten. Ja. Dat, um, uh... Want wat leer je ervan? Hoe kom je eruit? Uh, welke wijze lessen neem je mee? Of ga je gewoon uh, op een gegeven moment dat je denkt van oh ja, hallo, uh, het is gelukt. Ik ga eruit, life goes on en ik ga lekker verder feesten mm -hmm. in, in die zin, zeg maar. Ja. Dus, dus ja, het is wel hoe je het zelf ook erin gaat, ja. denk ik. En wat mooi dat je dat zo uh, ervaren hebt, Marije. Ja. ja. ja dat uh, je dat als een cadeautje ziet. Ik als coach ben er natuurlijk super enthousiast over. dat he, is <laughs> mijn beroep ongeveer om mensen ja, inzichten te laten geven daarin. Mm. En uh, ik ben het ook helemaal met je eens dat uh, als je zegt van uh, we, we schelden het kwijt en, en ze gaan gewoon weer door op de oude voet. Mm -hmm. Ja, dat is in mijn ogen ook niet de bedoeling. Nee, Ik denk dat je ze nog steeds drie jaar bijvoorbeeld bijstandsniveau inkomen kan geven en dat je ze nog steeds onder curatele kan stellen. Ja. Maar niet meer dat gedoe met al die, uh, nou ja, al die bedrijven die schulden hebben. Als je dat in één keer gewoon kwijtscheldt, ja. maar je geeft hun drie jaar gewoon bijstand. Dan, dan, dan, dan ja. ze, voelen ze het wel, ja, maar dan kost het niet zo'n ontzettend maar veel Maar bedrijven verlaat allemaal. je niet met rust, hoor. Ook, ook al uh, zit je in de, de schuldsanering of in de schuldhulpverlening... bedrijven nee. laten je niet met rust. Ook al, een, ook al is er een postblokkade, ook al is er uh, duidelijk uitgegaan... dat, er, dat, dat je in, in zo'n traject zit, bedrijven laten je niet met rust. Dus stel maar. dat een energiebedrijf... Uh, stel ik zit in de schuldhulpverlening... en een energiebedrijf heeft akkoord met mijn uh, bewindvoerder... Uh, dat hij zegt van nou weet je, we nemen genoegen met de helft van het bedrag. Uh, en ik ga ermee mee akkoord en mijn bindvoerder gaat dan mee akkoord. Dan na drie jaar gaan ze me toch nog weer achtervolgen voor de andere helft? Nee, het is, uh, kijk, je hebt natuurlijk het middelijke traject en je hebt het WSMP traject. Het middelijke traject uh, gaat vanuit de schuldhulpverlening... En daar uh, sluit de schuldhulpverlening een akkoord met zo'n uh, schuldeiser. Hoeft er maar één tegen te zijn en dan ga je het WS&P traject in. En dan kom je onder bewind. Dus dan is die bewindvoerder, die is gewoon leading. En die zegt van, oké, okay, dit, dit krijg je. Um, daar kunnen ze uiteindelijk nog wel bezwaar aan het einde ergens tegen maken. Maar er zijn ook gewoon bedrijven die het negeren. En die gewoon, uh, dus die gaan helemaal niet akkoord op dat moment? Nou, die gaan er wel mee akkoord, maar die dan ondertussen nog wel brieven schrijven. Ik heb zelfs gehad dat ik aan het einde van de rit... een brief kreeg van een advocaat... wat echt op zo'n deurwaardersbrief leek... En die mij een aanbod deed om mij bij te staan... Uh, tijdens de rechtszaak. <laughs> okay. Maar dus dat je, dat, je, dat je al die jaren hebt in spanning geleefd... Uh, de, de, eindelijk ben je na jaren heb je zo'n brievenbus... die niet meer gevuld wordt met dreigbrief... en dan komt er een advocaat met zo'n brief... die zegt, hé, hey, ja, ik kan je helpen... maar het lijkt wel op een brief van een deurwaarder. ja. Dus het, zijn, het, is, het is echt een tricky business. En het wordt inderdaad gepubliceerd. Dus ze kunnen het ook allemaal lezen. Mm. <laughs> het is echt... Mm. Um, ik heb me daar behoorlijk uh, in verdiept. En allemaal dingen geleerd wat niemand wist. Maar ja. dat is echt... Uh, er zijn heel veel wegen. En dat is heel moeilijk. Um. Nou ja, en het is ook zo dat uh, als zij niet akkoord gaan... Maar ze, laten, uh, ze gaan helemaal niet mee uh, akkoord. En ze, maar ze dienen de claim verder niet meer in. Dan mogen ze in principe na zoveel jaar weer de claim opnieuw indienen. Behalve als de rechter met de WNCP uitspraak heeft gedaan. Als de rechter uitspraak heeft gedaan, dan mag dat niet. Maar in principe, als, als die ene schuldeiser niet bekend is bij niemand... en hij komt na vijf jaar weer terug... dan zou het uh, uh, uh, mogelijk zijn om alsnog... Uh, daarmee akkoord uh, te gaan. Nou, ik had er ja. eentje die ging na twee maanden na mijn uh, schone lei uitspraak gewoon nog even een briefje sturen. Hoor. Ja, dat, dat, <laughs> ze proberen het allemaal. En, dan moest, ja. en dan moest ik gaan bewijzen dat, uh, dat ik eruit was. Dus ja. dan, uh, je moet echt knokken als een leeuw als je, als je in zo'n traject komt vanaf het eerste moment dat je al hulp vraagt. Nou ja, dames en heren, dat was dan ook het uh, uh, raar maar waar verhaal. Uh, we zullen het nog wel eens een keer uh, verder over de uh, schuldhulpverlening een keertje uh, gaan hebben. Um, zeker omdat daar ook wel, uh, of in deze rubriek raar maar waar momenten in zitten, maar ook... Uh, omdat het gewoon een uh, onderwerp is, die eigenlijk uh, ook hier in Zandvoort vrij veel speelt. Uh, nu gaan we eerst even een klein stukje muziek. En dan gaan we natuurlijk naar het hoofdgesprek en over de lifestyle coaches spreken. Hier zijn de Arctic Monkeys met uh, Do I Wanna Know?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 Until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sort to see you go. Know. Started hoping that you'd stay. But we both know that the nights are mainly made for saying things that you can't say. You got the goods. Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should. Simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the coast. I've tried been to kiss you, but I don't know if. If you wanted to the president. Deze week, de lifestyle coaches en therapeuten moeten zich ook verplicht inschrijven bij het BIG-register. En ik heb al een vraag via de e-mail binnengekregen van een luisteraar en die gaf meteen aan, uh, wat is het BIG-register? Um, Richard, je klikt ja, dus jij weet wat het is? Ja, daar zitten, daar zitten alle psychiaters en psychologen in bijvoorbeeld. Um, alle huisartsen, alle, alle. eigenlijk alle medisch gezondheid, zorg... En of het nou geestelijke gezondheid is of. Oh ja, of medisch. Uh, of ja. me, of uh, volledig medisch, dat maakt niet uit. Uh, fysiotherapie peuters zitten er ook in. Ja, en ja. dat is een register de, waarbij je dus uh, aantoont dat je gekwalificeerd bent om je beroepen uit te, te voeren. Mm -hmm. En uh, nou, dan gaat het gelijk al een beetje mis in deze stelling, hoewel de stelling prima is hoor. Ja, um, het moet er dan wel. Beroepen zijn die uh, beschermd zijn. Ja. He, zoals huisarts. Ik mag me geen huisarts noemen. Ik mag me gewoon ook geen psychiater noemen. Maar ik ben coach. En ja. Dat is geen beschermde beroep. He. Als jij denkt van nou, ik stop met acteren. Ik ga morgen lekker coach worden. Dan schroef je een bordje coach op je deur. En dan ben je morgen coach. <laughs> ja. Zo ja. simpel is het. Dus in die zin uh, zou dit zou pas kunnen: uh, mm -hmm. dat coaches lid worden van de BIG. Op het moment dat ze ook een beschermde beroepsgroep worden. worden ja. Dat, uh, en heel erg, uh, ben jij daarvoor? Ja, ik vind het dubbel. Uh, want ik ben, uh, nou ja, zo'n beetje twintig jaar geleden ben ik begonnen met coaching en 15 jaar geleden voor mezelf. Toen ben ik mijn eigen bedrijf uh, gestart. Uh -huh. En ik vond het wel een verademing dat ik gewoon kon starten en dat ik me bij niemand hoefde te verantwoorden. En uh, dat ik mijn manier. Uh, ik heb een zeg maar een redelijke. Ja, een iets andere manier van coachen dan een gemiddelde uh -huh. coach. Misschien komen we daar nog aan toe. Uh -huh. um, dus ik vond wel aan Ik hoefde me nooit te verantwoorden of wat dan ook. En um, ja, dus dat vond ik wel heel fijn. En aan de andere kant, ik ben nu nou, zo'n beetje 15 jaar uh, nu voor mezelf bezig. En ik merk wel dat... Um, ja, je kunt als coach natuurlijk wel... Ja, schade is misschien een groot woord, maar... Je bent wel met iemand ziel en, en geestelijke gesteldheid bezig. En iets meer controle zou, zou wel fijn zijn. Dus ik heb denk ik een jaar geleden of zo. Toch wel bedacht van nou ik zou het toch eigenlijk wel fijn vinden. Als de coaches ook een beschermde doelgroep worden. Word. Ja. Uh, ik denk dat als ik de voor en nadelen nu op elkaar, af, uh, tegen elkaar afweeg. Dat ik dan toch wel voor ben. Ja, ja. Dat, uh, maar is er een beroepsgroep? Nou ja, er, er, is, er zijn beroepsverenigingen. Hè? Ja. Dus uh, bijvoorbeeld de NOPCO. Daar ben ik zelf lid van. De Nederlandse Orde van Beroepscoaches. Mm -hmm. En uh, nou, daar moet je best wel, een, uh, best wel een pittig traject voor afleggen. Om, om, om dat kunnen, te kunnen bereiken. En uh, die mm -hmm. hebben ook verschillende niveaus. En daar heb je ook elk jaar, heb je, zoals we dat noemen, PE-punten nodig. Permanente educatie. Ja. En dat betekent dat je intervisie en en trainingen van alles moet, uh, moet doen om, om lid te mogen blijven. Ja. Dus in die zin vind ik, als je lid van het Nopco bent... dan is dat in principe best goed, uh, goed geregeld. Dus mm -hmm. mochten mensen een coach uh, zoeken... check even of, uh, of ze lid zijn bij een beroepsvereniging. Liefst het Nopco, want dat is denk ik de, sowieso de, de grootste. Ja. En uh, dan weet je zeker dat in ieder geval... een soort minimum eisen dat daar aan vandaan is. Net, uh, en, en wat vind jij Marije? Um, ik vind dat ze moeten registreren. Jij ja, vindt dat ze moeten registreren? <laughs> ja, want ja. ik heb uh, dat toch eens even rondgekeken. En ik zie uh, extra ook opgelet, omdat we natuurlijk dit als onderwerp zouden gaan doen. Maar um, soms lijkt het wel of elke gek coach kan worden tegenwoordig. En ik zie de gekste... nou, dat lijkt niet. Het is <laughs> dat is ook ja, zo. Ja, <laughs> ik zie de gekste coaches voorbij komen. En ik heb me er soms over verbazen. Dat ik echt dacht: van, wat, wat, wat is dit? Wat, wat doe je dan eigenlijk? Mm. En wat ik er moeilijk aan vind. Ja, wat ik toch wel een puntje vind. Is wat, wat jij ook zegt: van, je bent met iemand ziel bezig. Hè? Voor hetzelfde geld heeft iemand hele diepe problematiek. En iemand die uh, net komt kijken. en niet eens een opleiding heeft. kan daar misschien wel heel erg veel schade aan brokkenen. En dat vind ik, dat vind ik echt een heel lastig iets. En ik heb bijvoorbeeld een, iemand gehad. Nou, dat is denk ik zes, zeven jaar geleden. Um, die ging dan um, afvallen. He, het was voor een BMI uh, hoger dan zoveel. Um, ik had behoorlijk, um, behoorlijke benen. En uh, ja, ik moest gaan hardlopen. Um, met als gevolg dat ik mijn hele knie naar de gort heb geholpen. Mm. Want ik wilde hardlopen. En dat was dan ook een mentaal ding. En Dan ging je ook mentaal ging je, ging je dat pushen. Um, maar uh, meneer had geen uh, diploma's. Meneer had geen uh, registratie. En ik heb een verrotte knie. Ja. Ja. Dus, en, en dan denk ik van ja, weet je, dat zijn, als je een soort hopeloos bent en je wilt hulp uh, en je gaat op zoek naar iemand, dan grijp je misschien iets aan waarvan je in eerste instantie denkt, oh ja, dat is het echt helemaal. En maar dan blijkt dat achteraf toch misschien niet helemaal juist te zijn en dan is iemand ook nog eens niet geregistreerd. Dus dan, ja, dat vind ik, dat, dat, ja ik vind het, dat, uh, dat sowieso moet er iets gaan gebeuren. Ja. Ja. Dat is wel een uh, puntje natuurlijk wat je zegt. Uh, overigens gaat uh, dit, is echt een medisch ding hè. Um, ja, je kunt natuurlijk ook uh, als voetbalcoach ook, ook gewoon met het lichaam bezig zijn. Maar in principe de lifestyle coach die, die beperkt zich alleen tot, uh, tot de psyche. Ja, hij noemt zich ook lifestylecoach hoor. Oh, ja? maar hij biedt een heel pakket was dat dan. Ja, dus, ja. Uh, <laughs> ja. ja. <laughs> weet je wat, dat is ja. van een heel pakket dat je echt denkt van oh nou oké. Okay, uh, hmm. Nee, je hebt natuurlijk gelijk, want lifestyle coach die, die, die, die zorgt ook vooral dat je, nou ja, dat je BMI omlaag gaat. Hè? Dat is een beetje de, de, ja. de, de kern, denk ik. Um, ja, dus dat, dat vind ik, een ander verhaal. Bijvoorbeeld, live coach. Hè? Als ik, want ik ben zelf een live coach, niet vervormd lifestyle coach. Mm -hmm. uh, live coach gaat echt over het psyche. En uh, dat moet je dan wel uh, onderscheiden van therapeut. Ik denk dat je als therapeut veel meer schade kan berokkenen dan als coach omdat je coach veel meer de verantwoordelijkheid bij de cliënt legt. Ja. En uh, de therapeut, die, uh, die is veel leidend, meer leidend in dat, in dat traject. Maar dat is ook geen beschermd beroep. Therapeut, je mag niet. Sinds wanneer dan? De psychotherapeut, dat dan, moet je, dan moet je psychologie... Uh, ja, oké, okay, psychotherapeut. Maar het is wel, de psycho moet ervoor staan. Want ja, als jij... Ja, precies. Ik kan mij... Uh, hier, van de week zag ik, want ik was ook natuurlijk aan het zoeken... wegens dit uh, onderwerp. En niet alleen op coaches, maar gewoon in het algemeen... wat wordt er dan al uh, aangeboden? En dan staat er bijvoorbeeld klankschaalcoach. Oh, of, ja. uh, en, en, en, dan, uh, en de andere noemt dat weer klankschaaltherapeut. En ja. de andere noemt zich weer... Uh, uh, Connectisch healer of zoiets, en dan en dat is heel, heel vaag uh, gebeuren, ja. maar er staat wel heel vaak coach of therapeut ja. bij, ja. en op zich vind ik dat zelf um, uh, best wel eng. Mm -hmm. Want nou ja, ik zou inderdaad naar een beroepsgroep merk iets kijken waar is het bij aangesloten wat. Uh, wat, wat bedoel, Ik heb ooit gebruik gemaakt van een homeopat, uh, homeopaat... maar wel eentje die wel echt lid was van de Vereniging van Homeopathie van Nederland. En niet uh, een willekeurig iemand die ook... want die vind je ook genoeg mensen die gewoon zich wel homeopaat noemen... maar helemaal niet bij een beroepsvereniging aangesloten zijn of dat soort dingen. En dat is natuurlijk met coaches en therapeuten eigenlijk ook zo... Ja. Uh, ik schrok echt van hoeveel mensen hier in ook alleen in Zandvoort en omgeving, zich al zo noemen. Ja. <coughs> ik snap ook niet zo goed uh, hoe jij aan het aantal kwam, maar nu snap ik hem. Dat, uh... Wat, was als je echt de goede professionele coaches in Zandvoort ziet, dat zijn er niet zo heel veel. Nee, dat snap ik. Dat, dat snap ik. Maar ja. de wildgroei, die zie je vooral bij de. Nou ja iedereen, die zei, zo, ja, iedereen die zich maar zo noemt. Terwijl ik zelf wel heel erg voor, uh, tenminste dat is mijn eigen ervaring. Um, goede co coaches, maar ook goede therapeuten. En het hoeft niet eens een psychotherapeut te zijn, maar iemand die... Uh, uh, ik ken iemand die, als ik jouw website aanneem, die doet ongeveer hetzelfde als wat jij doet. Uh, met mensen, maar hij, is, of zij, noemt het therapie. Mm -hmm. Ze is een therapeute. En de naam moet ik even... Uh, ze heeft een speciale naam ervoor, maar maar zij gaat dus bijvoorbeeld net zoals uh, uh, Marielle de Groot, die hier ook zit, die is ook lid van een uh, nou, de beroepsvereniging, ja, NOPCO. Um, die gaat bijvoorbeeld op het strand ook ontmoeten en gewoon lopen met een cliënt. En, en, en vooral praten in eerste instantie. En dat doet zij ook. En ik heb gezien hoeveel zij voor elkaar krijgt door alleen maar gewoon te praten met mensen. Mm -hmm. dat, uh, uh, en ik vind haar echt goed. Maar haar buurvrouw zou morgen kunnen zeggen: Ik ga ook praten op het strand. Mm -hmm. Totaal niet weten wat ze nou wie moet aanraden. En vervolgens zich toch therapeut kunnen noemen of coach kunnen ja. noemen. En dat zie je in Zandvoort of in, uh, vooral moet ik heel eerlijk zeggen... in Aardenhout en zo, is de groei heel extreem. Uh, dat dat heel groot wordt. En, maar wat zouden we daartegen kunnen doen? Ja, ik vind het mo moeilijk, want om nou bijvoorbeeld de, co de term coach... of de term uh, therapeut uh, beschermd te maken. Mm -hmm. Want ja, dan, hoe, wat doe je dan met voetbalcoaches bijvoorbeeld? ja, ja, ja, dus, ja. Dat, dat is, nou, dat die kan je lastig. nog trainer noemen. Hè? <laughs> ja, het verschil snap ik sowieso niet. Want ze doen voor mij altijd hetzelfde. Altijd ja. coaching en training. <laughs> um, ja, dus dat vind ik uh, lastig. Mm -hmm. um, dus ik denk dat je... Als je al wil beschermen... dan zou je het nooit met de term coach kunnen doen. Want nee. dat, dat is een containerbegrip. Daar, daar kun je niet meer vanaf komen, denk ik. Dus dan zou je er wel iets... Voor moeten Moet zetten, zetten, bijvoorbeeld ja. live coach. Of, of, dat, uh, dat stukje moeten beschermen. executive coach, weet je, dat ja. zijn allemaal van die... Die kan je wel uh, beschermen, ja. denk ik. Ja. Dat, nou, zometeen gaan we natuurlijk verder praten met Richard en Marije. En natuurlijk ook uh, kunt u nog steeds meepraten uh, en bellen. Uh, met 023 573 0393. Of stuur een mail uh, naar uh, redactie.zfmzandvoort.nl. Of uh, een bericht uh, achterlaten op onze Facebookpagina Zandvoort aan het Woord. En natuurlijk kunt u ook een tweet sturen met de hashtag uh, Zandvoort aan het Woord. Of hashtag uh, Zandvoort. Hier is nu even de, uh, de fray met Hout.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 It hasn't kept me down. You think you got me fixed?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 Dames en heren, dat was natuurlijk Guy Sebastiaan met Before I Go. We zitten hier met Richard Buitenhek aan tafel en we hebben het over de wildgroei van coaches en coachingbureaus. Um, Richard, wat ben en doe je zelf vooral als coach zijnde en dergelijke? Oh. Ik ben uh, als belangrijkste live coach. Mm -hmm. en dat betekent dat ik uh, mensen ondersteun bij hun levens. Ja, noem het problematiek, levenszaken die meespelen. Dat kan werk zijn, dat kan relaties zijn, dat kan... Ik kom niet verder op mijn werk, ik, ik heb kwaliteiten... maar ik kan niet meer carrière maken, nou, dat soort dingen. Mm -hmm. Maar ook wel, ik heb een nieuw tijdkind gehad. Ik weet niet of je dat weet wat het is... maar dat is iemand die in deze wereld wat verdwaasd om zich heen kijkt. En die heb ik een beetje begeleid van, nou, hoe zit het in deze wereld? Maar dat, ja, dat zou je ook al een uitzending over kunnen wijden. Mm -hmm. Um, dus dat zijn mensen die gewoon in dit leven, nou, gewoon een stapje verder willen. Maar het zijn uh, nooit mensen die echt zoveel problemen hebben dat ze niet uh, normaal, uh, gezond, lekker kunnen leven. De, nee. dan, dan ga je meer naar een, uh, naar een therapeut. Dat is mm -hmm. ook gewoon een beetje het uh, verschil. Daarnaast ben ik ook executive coach. En dat is een duur woord voor dat je managers en directieleden coach. En uh, ik ben ook transformatiecoach. Dat, dat boek even op. Want ik ben gespecialiseerd in het uh, uh, dat mensen hun belemmerde overtuigingen loslaten. En dat zit in het onbewuste, vandaar dat ik zeg transformatiekoos... van belemmerde overtuigingen. dat bepaalt voor een groot, gedrag je, voor een groot gedeelte je gedrag. Mm -hmm. En als je dan je belemmerde overtuiging kunt loslaten... dan kun je daarmee veel vrijer je gedrag uh, ja, uh, uitvoeren. uitvoeren ja. en, uh, dus dat is voor mij wel de belangrijkste aspect. En dat is je eigen methode? Ja, ik, ik heb uh, een methode voice dialogue uh, gebruikt. Dat mm -hmm. is een methode die ik niet zelf heb uh, verzonnen. Maar ik heb hem wel zodanig aangepast. En uh, helemaal uh, gefocust op belemmerende overtuiging. Dus laat maar zeggen, een stukje van mij en een stukje van Maggie. Nee, ja. <laughs> maar moet ik dan denken aan een soort Michael Pilatschik-achtige... Uh, um, ja, hoe noem je dat? Training? Wat is het? <laughs> De, hij heeft het daar ook altijd over, over je belemmerende overtuigingen en dan moet je dat aanpakken. Ja, um, um, kan je even uitleggen wie dat is? Nee, Ik denk niet dat Michael niet. Pilatschik is. Nee. Oké. Okay. Michael Pilatschik was vroeger DJ. Ja. En is, inmiddels is hij um, ja, motivational speaker à la Tony Robbins. Mhm. Mm ja. Um, heel erg gefocust op um, ja, wat wil je, uh, hoe ga je dat bereiken? Um, ja. En een groot stuk gaat ook inderdaad over belemmerende overtuigingen, over dingen die jij denkt. Uh, die jou kunnen tegenhouden. Ja, maar is dat echt, doet hij dat echt op zo'n Amerikaanse manier? Ja. Ja, ja. Dat, ja ik uh, heb in een zaal gezien. Dus doe, <laughs> doe jij het op zo'n Amerikaanse manier? Nou, het verschil is uh, dat ik het één op één doe en hij doet het met groepen. Ja. Ik uh, vraag me ook af of het in groepen werkt. Met alle respect. Want natuurlijk uh, kun je wel voor een stukje. bewustzijn krijgen op je belemmerde overtuigingen. Maar. Als je echt van je belemmerende overtuiging af wil, dan moet je gewoon echt, bijvoorbeeld met een methode als Voice Dialog, mm -hmm. er zijn er wel een paar meer, EMDR uh, kennen misschien mensen wel, ja. of EFT, dat zijn allemaal methodes waarbij je uh, belemmerende overtuiging kunt loslaten. Nou, ik gebruik heel graag uh, Voice Dialog. En ik heb het gevoel dat pas als je zo'n methode onder uh, begeleiding van een coach of therapeut uh, gebruikt, dat je dan pas echt uh, je belemmerende overtuiging los kan laten. Volgens mij kan dat nooit echt in een groep, wel voor een stukje... maar nooit, nooit zo diep als je dat één uh, op een met een, uh, met een coach of therapeut. doet. Ja. En zijn er, uh, leef je ervan? Ja, ja, ja. Nou, ik, ik geef uh, ook, ook les, net zoals uh -huh. jij. Ik, uh, een groot gedeelte van mijn inkomen uh, bestaat uit het lesgeven aan coaches. Ja. Dus ik leid uh, coaches uh, op. Voor de rest geef ik nog, uh, ook nog les op een aantal hogescholen, scholen. Geef ik persoonlijke ontwikkeling en psychologie. Mm -hmm. Maar ik heb ook gewoon een eigen praktijk in, uh, in uh, Zandvoort. En, dat, uh... Uh, ja, dus het is een combi. Dat, en dat vind ik persoonlijk heel erg leuk. Want uh, wat je al zei, er zijn zoveel coaches. Dat er, uh, er zijn veel meer coaches dan uh, dat er nodig is. Dus mm -hmm. heb ik heb op een gegeven moment bedacht op een blauwe maandag. Nou weet je wat, ik kan ze beter gaan opleiden. Dat, ja. ja. Dat levert veel meer op dan dat je mensen zelf goed koestert. Mm -hmm. Dus dat ben ik nu aan het doen. Dat, uh... Dus we krijgen nog meer coaches. Ja. Ja. Dat, uh... Inderdaad. Ja, maar deze zijn opgeleid. Dat is een dat van is de inderdaad. problemen natuurlijk. Hè? Ja, um, heb ik een vraag gekregen van Esther van Driebergen? Vraagt uh, wat in jouw optiek normale prijzen zouden zijn voor een, wat een coach uh, zou okay. moeten rekenen? Ja, mooie vraag. Um, het Nopco heeft uh, een paar maanden geleden een uh, benchmark uh, gelanceerd. Mm -hmm. En nou weet ik, moet, nee, het gaat dus ook over prijzen hè, van wat, wat vragen coaches En nou moet ik zeggen dat ik dat niet helemaal op mijn hoofd moet, maar ik ben wel op de gemiddelde benchmarkprijzen gaan zitten. Yeah. En uh, voor anderhalf uur was dat volgens mij 137 euro voor particulieren. Mm -hmm. En voor zakelijk was het uit mijn hoofd 200 euro. Oh ja, yeah. voor That's anderhalf well. uur. Dus dat, uur. dat zijn een beetje de gemiddelde prijzen. Dan een beginnend ja. coach zal er wat onder zitten. En een ervaren coach. Ja, trouwens, ik ben ook ervaren. Maar ik heb gewoon een praktijk in huis. Maar als ja. je bijvoorbeeld bij een organisatie een coach inhuurt bijvoorbeeld... en dan, dan zou je er misschien wel 100 euro boven zitten. Ja, oké. Okay. Dat, uh, dat snap ik. Uh, we gaan uh, natuurlijk uh, straks uh, uh, verder praten... maar we hebben natuurlijk uh, het nieuws zo meteen eerst nog even... want het is inmiddels alweer bijna 7 uur. Uh, dus uh, blijf alsjeblieft luisteren naar Zandvoort aan het Woord. Uh, dan hebben we straks uh, verder met Richard en Marije nog... Uh, uh, de rest over de coaches en uh, natuurlijk nog het uh, culturele nieuws en dergelijke. Tot uh, straks. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.